ook je huwelijk verbond met je vrouw gesloten. Fijne vrouw hè? Inderdaad. Nog een weduwegeboren vrouw ook. Dus je hebt niet alleen die oude vrouw, je hebt ook nog een nieuwe vrouw gekregen. En ze is ook nog helemaal vrij van eh alle pijn en ellende naar papa en mama toe. Stel je nou eens voor dat je ontdekt tot ze wat heeft met de buurman. Wees nou eens gewoon eerlijk. Wat voel je nou in je buik? Stel je voor, het is dus niet zo hè. Het is een schat van een zus door. Maar ik wil iets horen en u moet erover meedenken. Maar niet alleen je buurman, maar ook je overbuurman. Van die van de buurman zeker, hoor nu. Maar goed, het gaat niet alleen maar om de overbuurman, maar ook eentje van de volgende straat, eentje van die straat erachter. Wat zou je doen? Zo, ja, ja. Wij je je gaat dadelijk dingen horen. Je gaat dadelijk dingen horen. Ik denk eh uh, tot het heel heftig zal zijn. Want jouw vrouw is eigenlijk het beeld van de gemeente van Jezus Christus. Ja? Het bloed van Yeshua is op Golgotha gestort om de gemeenschap van de Heer de vrouw van Jahweh te laten zijn. Zo gaat die ook om met Israël. Zijn wij Israël? Nou, ik ben nog steeds een Nederlander, maar door het verbond wat God met Jisjua gemaakt heeft, het Israël ben ik dus wel een mede-erfgenaam met het verbond van Israël. Wij zijn gewoon Israël, het volk van God. Maar is nou elke Israëliet Israël? Echt niet waar. Als je echt van God houdt, dan wandel je naar zijn wegen en dan wil je weigeren elke zonde die er maar in je leven op je weg komt. Het maakt wel uit wat je doet. Laat je maar als je vrouw de hoek om gaat Dan ben je heftig. Welk woord kan je daarvoor gebruiken? Jaloers. Ik wil zeggen geëmotioneerd. Maar die emotie komt uit je jaloezie. Dan denk je, oh, jaloers zijn. Dat mag toch niet? Nou, denk erom dat onze vader Jare zo verschrikkelijk jaloers is op de afgoderij van Jeruzalem. Dat wil hij nu weten. Dus ik ben weer eens door Ezekiel heen gegaan. Dat is in de periode dat de tien stammen al lang weggevoerd waren en over de wereld verspreid raakt dat een deel van Juda al weggevoerd is en nog een klein deel van Juda nog in Jeruzalem is en nog de oude tempel heeft. Maar niet omdat ze zulke vrome joden zijn. En in die periode gaat Ezechiël die spreekt in die periode en die hoort de stem van God en die spreekt tegen dat volk. Ik denk als u dadelijk de woorden verstaat, tot het heel heftig voor u is, maar dat is niet om aan te tonen tot God zo graag de gemeente wil slaan. Maar hij is zo heftig. Maar er komt ook een goed slot. Waar er hoop is om weer verder te gaan. Het is alleen maar tot we weten wat God zegt. Je vindt het niet erg om eens een keer harde dingen te horen. Ik heb mijn leven lang lief, lief, lief gehoord. Jezus is lief, lieve Jezus. Ach, onze lieve Heer, lieve Maria. Enfin, wat we nu allemaal gehoord hebben. Goed. Klaar? We gaan met u lezen vandaag. We gaan met u lezen vandaag. Lees met me. Ezechiël zegt in hoofdstuk 14, in het eerste vers, daar hebben heb ik ook het thema van de preek genoemd Abba, Yahweh weet wat er in ons hart is. En zoals je hebt het goed gezegd vanmorgen, ja Heer, ik heb ze vergeven. Maar als er Ma of hè, moeder op het internet komt, nou dan breekt er wat los en dan gaat het erom heb ik nou vergeven, heb ik niet vergeven. En dank God dat hij genadig is. Totdat ze op het internet gekomen is. Prijs de Heer. Maar we gaan vandaag ook wat zien. God die weet namelijk wat er in ons hart is. En daar zullen we rekening mee moeten houden. Er komen namelijk mannen van Israël. De oudste. Die komen tot mij. Zegt Ezekiel. En zich voor mij neerzetten. Ze komen dus voor de profeet van Yahweh. Toen kwam het woord van Yahweh tot mij. En zich voor mij neerzetten. Dus er komen de leiders van Israël die zitten zo in de knoei dat ze gaan naar de profeten van jaren om aan de profeten vragen of er nog een woord is van Jaweh voor hun. Vindt u dat goed om naar de profeten te gaan om te vragen wat God wil is? De je, je hand even op te steken. Ik zou best wel naar de profeet willen om nou eens te gaan wat die hè? Vragen wat God van me wil. Maar je goed opletten vandaag. Voor die goed opletten. Mensenkind spreekt Jahwe tegen Ezechiël: Deze mannen dragen hun afgoden in het hart en hebben vlak voor zich gesteld wat hun een struikelblok tot ongerechtigheid is. Wat is ongerechtigheid? Zonde. Gerechtigheid is, hoor ze maar, Als je handelt naar overeenstemming met de Nederlandse verkeerswet, hou je rechts, stop je voor het rode licht, steed je hand uit de rechts af en je blijft rechts rijden. Dan handel je gewoon naar rechts. Amen. Maar deze mannen houden wat in hun hart, zegt hij. Hun afgoden houden ze in. Wat is ook weer een afgod? Dat is dus iets wat je boven de allerhoogste god stelt, boven Yahweh. Dus als Yahweh zegt, gaan we doen, en jij zegt, gaan we niet doen. En ja, we zeggen, gaan we niet doen. En jij zegt, ga ik doen. Dan heb je rebellie in je hart. En God weet het. Zegt het niet, o, mijn lieve God, o, mijn lieve Jezus, heerlijk om een kind van God te zijn. Handjes omhoog. Terwijl je dus je aanstotelen in je hart hebt. En wat zegt die Heer tegen die, tegen die Ezekiel? Want een struikelblok tot ongerechtigheid is. Ze houden dus een afgod in hun hart. Wat een struikelblok is tot ongerechtigheid. Luister goed. Zou ik mij dan nog door hen laten raadplegen? Ik heb de vraagteken maar groot neergezet. Hij staat er wel, maar ik denk ze al uit te vergroten. Om te laten zien wat God aan Ezekiel vraagt. Want die mannen komen tot Ezekiel om God te raadplegen. En God zegt, mensenkind, die mensen die hebben wat in hun hart, hun afgoden... Te houden dus het struikelblok vast tot ongerechtigheid, zou ik me dan nog doorheen laten raad plegen? Vraagteken Wat denk je kan ik de preek voortzetten of weet u al hoe het uit gaat lopen? Je wordt er even niet vrolijk van. Kijk, hij zit altijd te spieken, hè? Huh? Luister goed mensen. We gaan beginnen. Daarom spreek, zegt hij tegen Ezechiël, en zeg tot hem zo spreekt de Here, Here Kent u de uitspraak Here Here? Wie is de Here Here? Wij hebben namelijk een bepaalde neiging van onze Joodse broeders overgenomen om niet gewoon de naam van onze Heer in de Bijbel te zetten. Wat is de naam van God, de enige verachtige God die schepper is van hemel en aarde? Die ik ben die ik ben. En ja, dat is Jahweh. En je mag ook zeggen de naam Hashem, schroot dat mag het ook. Je mag zeggen Adonai. God is heer. Maar wat staat er nou in de Bijbel? En ik vind het leuk om het vandaag even op te pakken om te laten zeggen waarom ik tegenwoordig Jahwe zeg en waarom ik hem ook rustig Adonai kan noemen. Want onze andere broeders, messianen, hebben het altijd over Adonai. En denk om het is respectvol hè. Het is niet afkraken voor wat het doen. Het is zeer respectvol. Want ze wilden nooit meer de naam van Jahwe eidol gebruiken. Alleen het gaat niet om het ijdel gebruiken, je moet gewoon handelen zoals Jaweh zegt. Maar zijn naam moet je bekend maken. Jezus zegt ook in Johannes 17, ik heb hun uw naam bekend gemaakt. En het was niet aan de naai, maar Jaweh. Wat betekent de eerste Here, weet u dat? Denk wat je vinger op zegt. Wat is de eerste Here? Zo zegt de Here Here. En wat staat er bij de eerste Here? Elohim. Gaat u eens verder? Niemand meer. U leest toch al de Bijbel, hè? Wat betekent dat de tweede heren? Wat betekent de tweede heren? Daar hebben we een afspraak over, want onze Bijbelvertalers noemen hem daar niet Adonai, maar die noemen hem Heren met hoofdletters. Dus als de Heren staat met hoofdletters, staat er eigenlijk Yahweh. Gewoon Yahweh staat er. Alleen we gebruiken daar weer die schuilnaam voor. In navolging van wat het Joodse volk is gaan doen. Ik zal het u laten zien. Dit staat er in de grondtaal. Zo zegt de heren, heren, staat in werkelijkheid. Kijk, dat nummertje 136, dat staat hier. 136 is A, D en I staat er. Adonai. Zie je die? De Engelsen vertalen het met my lord, my heer. Wij vertalen het met de heren. Almo goed. Want hij is onze Heer. Er is maar één Heer en dat is Jahweh. Hier staat Jahweh. Deze uitdrukking is de naam waar het over gaat. De Engelsen zeggen in deze vertaling Jahweh. En er is momenteel een nieuwe vertaling uit en daar wordt de naam van Jahweh gewoon in uitgeschreven. Schitterend. Het is de eerste. Dus wij spreken hier over de Here Heer, eigenlijk over Adonai Jahwe Dus eigenlijk zeg onze broeder de messiaan alleen maar Adonai. En iedereen weet er wel dat het over Snap u? Zelf heb ik gezegd ik ga het niet meer doen. Ik wil alleen maar over Jahwe spreken. Ik wil zijn naam die ijdel gebruiken. Ik ben me één verlangen om in zijn geboden te leven. Daar heb ik u voor een keer uitleg gegeven over de kwastjes. Hè, de andere dracht en kruisje en allerlei andere nam ik zeker op pasjes hebben opdat ik er elke dag aan herinnerd wordt zodat mijn oog en mijn hart zich niet afleidt op datgene waar van de Heer zegt het wordt een ongerechtigheid in jaar. Iemand te vragen hierover dan gaan we gauw verder. Ja, de eeuwige. Ja, dat is ook een alternatief. De eeuwige, de almachtige, de genadige eh uh, de ja, de almacht is bijvoorbeeld Shadai, El Shadai, dus God de almachtige. Nee, het woord God hoef je niet te ontwijken. Het woord God in de grondtaal is El. Of Elohim. Dus de Heere God is eigenlijk Adonai Elohim. God is de titel. Zoals we koningin Beatrix hebben. Beatrix, haar naam is Beatrix en ze is koningin. Zo is Yahweh God. Het is de titel. Eigenlijk zou je ook niet moeten bidden tot God. Maar tot vader. Want Yeshua heeft ons geleerd. Als je dan bidt. God Jaweh, zijn vader, zegt dan onze vader. Of zegt dan als je het graag eh uh, met een Hebreeuws woord wilt doen, zegt dan Abba. Dan is het onze Abba Jaweh. Dus het is even een omslag in denken om de naam van onze schepper uit te drukken. Want er is er maar één, en dat is Jaweh. En het wonderlijk is, daar komen we ook van die naam van Jezus af, die uit het Grieks Jesus is. En we zeggen: "Nee, we willen hem ook Yeshua noemen." Want dat betekent eigenlijk, ja, zit ook met Jawe, Shua, red. Dus het is Jawe die redt, door zijn zoon Yeshua. Het was Jawe die het volk Israël redt uit de verdrukking, uit Egypte. Ja, hij gebruikt Mozes om voor te gaan. En om te zeggen, zo spreekt Jawe, en hij vervult dat woord. Snap u? Het is Jawe die redt, ook ons. Hij doet het door het offer van zijn eigen zoon. Dus we praten over heren heren dit kom je steeds tegen in heel Ezechiël. We gaan verder kijken. Wat zegt hij daarom spreek en zeg tot hem tot die Joodse mannen die dus in hun hart die zonden medragen. Zo zegt Adonai Jahwe ieder uit het huis Israëls die zijn afgoder in het hart draagt ...en vlak voor zich stelt wat hem tot een struikelblok tot ongerechtigheid is. Het is een lange zin, maar vult het maar in voor uzelf. Wat hou je nou in je hart waarvan je weet, dit is niet goed? Dit is een struikelblok tot ongerechtigheid. Ze zeggen wel eens dat het Nieuwe Testament geestelijk is. Genade en het Oude Testament is wet. Maar het is echt niet waar. Ook wij die dan de Heilige Geest ontvangen hebben hebben dingen in ons hart zitten waar we eigenlijk niet over willen praten, maar het is wel tot een struikelblok gaat worden. Ook je vrede met jaren gaat weg. Maar er kan namelijk iets niet gebeuren wat wel gebeuren moet. Kom ook onder het verbond wat God met Israël gemaakt heeft. Maar we gaan er vanzelf uitkomen. Hij zegt: ze "Hou de dingen dus, dat is een struikelblok tot ongerechtigheid en dan tot de profeet komt. Hoort u de ergeren is die erin zit?" Dit zijn mannen van Israël met iets in hun hart en dan naar de profeet toe gaan. Ik, zegt hij, Yahweh zal hem bij zijn komst van antwoord dienen met zijn vele afgoden. Vindt u dit al heftig worden? Dus die mannen komen bij Ezekiel en God die zegt al tegen Ezekiel, er gaan mannen komen die houden hun afgoden in hun hart. En die komen mij raadplegen? Hij zegt, ik ga ze, ik, Yahweh, zal bij zijn komst van antwoord dienen met zijn velen afgoden. Waar is de goed? Opdat ik het huis Israëls in zijn hart grijp, dat zich met zijn afgoden in zijn geheel voor mij heeft afgewend. Wat is afwenden van Yahweh? Dat zijn de dingen gaan doen waarvan hij zegt, hij het niet moet doen. En als hij zegt dat moet je niet doen, dan zegt hij: "Ja, hallo, maar zo gaan we dat doen." Dan zeg je wel ik behoor tot Israël, maar je doet niet wat je God van je vraagt. En denk erom het is een vreugde om te leven naar wat God van je vraagt. Want dit is de liefde Gods dat we naar zijn geboden leven. Wat is de kern van de geboden van God? Liefde tot hem en liefde tot de naaste. En God is niet alleen rechtvaardig, wist u dat? De farizeeën, die waren ook zo rechtvaardig. Dan weer per een paar keer goed over gehad. Die waren zo vol van de wet. En God zegt: "Het één is wel goed." Ze gaven zelfs tienden hoor van de munt en de dillen, van het hè, van de kruid en van het kruidsel, van het gras zou je bijna zeggen. Daar gaven ze tienden van. Hij zegt: "Men jullie vergeten de." Wat zegt u? Barmhartigheid en de trouw. Jaweh is niet alleen rechtvaardig, hij is ook barmhartig en trouw en dat eist hij van ons. Zelfs als we zien dat mensen in de fout vallen, dan zullen we weten wat een fout is. Maar hij zegt je moet de barmhartigheid en de trouw niet nalaten. Want anders krijg je met Jaweh te maken. Die kan dus niet om zijn eigen rechtvaardigheid heen. Dat gaat met Israël ook gebeuren, want het is een ramp wat Israël overkomen is. De 10 stammen zijn al helemaal weg. En een deel van die twee stammen zit al in Babylon. En er is nog een gedeelte wat in de tempel zit. Maar je wil niet weten wat ze flikken in het huis van God. Ze zitten met zaken in hun hart waar de honden zelfs geen brood van lusten. Hij spreekt hier over Jeruzalem. Over het volk van Juda wat er nog is. En daar er zijn dit de leiders van. Dus we praten niet over personen, moet je goed onthouden, over hun volk. Zie je dus nooit hetzelfde ja, als volk Immanuel. En binnen Immanuel functioneren we met elkaar. Maar we hebben natuurlijk allerlei dingen waar we overheen moeten groeien. Waar we vanaf moeten. We gaan luisteren wat hij verder zegt. Daarom zegt tot het huis van Israël hun afgezanten komen. Ja, die oudsten van Israël die komen. Zegt tot het huis van Israël. Zo zegt Adonai, Yahweh. Bekeert u. Bekeert u. Keert u af van uw afgoden en wendt u af van al uw gruwelen. Dus dat zijn nog de dingen die in hun hart zitten. En dan kom je naar de profeet en dan zeg je. Heb de Heer nog wat te zeggen tegen me, wat ik doe moet. Nou zegt hij, ik ga het ze zeggen. Hoe durven ze voor mijn aangezicht te komen. Want die mensen hebben Torah en profeten. Ze weten gewoon wat God wil en zo moeten ze handelen. Ze moeten geen asjera paal in de tempel zetten. En daarvoor hun knieën buigen. Er zijn zoveel dingen, op elke hoek van de straat stond ongerechtigheid. Want ieder uit het huis Israël en uit de vreemdelingen, hé, hey, dat is een bekende, hè? Wij zijn vreemdelingen. Wij hebben deel gekregen aan het huis van Israël. We hebben deel gekregen aan de verbonden met God, het bloed van Yeshua viel op Golgotha, opdat wij als vreemdelingen konden komen in het volk van God. Dat is Israël. Ieder uit het huis Israëls en uit de vreemdelingen die in Israël vertoeven. Die van mij afvallig wordt. Die zijn afgoden in zijn hart draagt en vlak voor zich stelt. Wat hem een struikelblok tot ongerichtigheid is. Dit komt er gewoon drie keer achteraan. En dan tot de profeet komt om mij door hem te raadplegen. Ik, Yahweh, zelf zal me van antwoord dienen. Ben je dat niet bedreigend, wat hier klinkt? Ik vraag net aan Jacco, hoe zou je het vinden als je vrouw naar de openbuurman ging? Nou, gelukkig kijkt hij mijn kant op en hij jacht in je gezicht niet. Oh, dat gaat helemaal niet. Dan wordt hij heftig jaloers. Snap je het? Als zij een andere god heeft dan Jacco. Nou, lieve mensen. U kunt het zelf invullen. Nou zegt Yahweh, ik zal ze zelf van antwoord dienen. Ik zal mijn aangezicht tegen die man richten. Hem tot een teken en een spreekwoord maken. En uitroeien uit het midden van mijn volk. Uit welk volk? Uit Israël. Het waarachtige Israël, want niet elk Israëliet is Israël. Het echte Israël, dat zijn degene die handelen naar geboden gods. En in overeenstemming met zijn profeten. En o weden profeten die zeggen vrede, vrede, geen gevaar. Lieve mensen, de kerk is zit vol met die profeten. Ik heb nog nooit een profeet van God horen spreken: Vrede, vrede over Israël. Die profeten kwamen pas als ze hun afgoden in hun hart hadden en eigenlijk naar de buurvrouw keken, omdat ze die meer begeerden dan hun eigen vrouw. En dan noem ik er maar één. De hele New Age beweging. Het hele ontwikkelen van de zondagsviering al voor Rome af. Het weggooien van Gods heilige feesten en zijn geboden en zijn inzicht. Hij is mijn heilige feesten. Ze hebben gezegd tegen Jahwe, hupla, de kerk uit met je feesten. Wij vieren wel kerstfeesten, we gaan andere dingen vieren. Nou, die, die kent hem nog niet eens. Hij is bij het doen. We doen dus dingen waarvan Jahwe zegt, je houdt je zonden in je hart en die leiden je tot ongerechtigheid. Hij zegt, mijn aangezicht zal ik tegen die man richten. En tot een teken en een spreken wordt maken we hem uittroeien uit het midden van mijn volk. Schiet je hem gelijk de bliksem in zijn kont als die het doet, dan liepen we allemaal met rode billen. Echt waar. Onze zus doet er 15 jaar over en prijst de Heer. Het is genade. Zo barmhartig is God. Ik heb God ook als christen ik jongen gediend. Maar ik had dezelfde witte billen als mijn vrienden. Pas dan komt mijn wedergeboorte. En dan ga ik 30, 35 jaar in. Want het alleen maar een ontwikkeling gaat worden om Yahweh beter te leren kennen. Het is een vreugde om hem te dienen. Want zo heeft hij ons geschapen. Nou zegt hij, ze zullen weten dat ik Yahweh ben. En hou vast, hij is nog barmhartig. U zult het dadelijk zien. De gaat die Ezechiël 14 vanaf vers 9. Wanneer een profeet zich laat verdwaasen, weet u wat verdwaasen is? Als iemand tegen u dwaas zegt, weet je dan waar die het over heeft? Dus als een profeet dwaas wordt, zegt hij tot een uitspraak, dan verdwaas ik, Jaweh, die profeet en ik zal mijn hand tegen hem uitstrekken, hem uitroeien uit het midden van mijn volk Israël moet je nagaan als de profeten zeggen vrede vrede geen gevaar terwijl ze de geboden gods met voeten treden hoe kan zo'n man ooit verantwoordelijkheid afleggen hij zeg ik zal hem uit mijn volk Israël uitroeien zegt hij dat is verschrikkelijk dat is niet omdat we gaan zeggen lief lief lief lief lieve Jezus lieve Jezus nou het is de liefde gods ten top dat hij zijn eigen zoon zendt het bloed van zijn zoon laat vloeien ...opdat wij verzoend zouden zijn... ...ons zouden omkeren van deze afgoderij... ...en in zijn wegen gaan wandelen. Wij zouden de meest uitbundige mensen op aarde moeten zijn. Als wij de mensen niet van... ...ja, we en ze zo vertellen... ...wie gaat het dan doen? Dan gaat de duivel allerlei geestelijke bewegingen starten... ...en die zeggen allemaal prijs de Heer, halleluja. Maar praat je dan over de echte Yeshua... ...ja, we redden... ...en dit zijn de geboden van zijn koninkrijk... Mogen u wil geschieden zoals in de hemel en op aarde bidden ze. Ja, dat is wel gelukkige beden, maar al die geboden van u, daar ja, kun je toch niet houden. Eigenlijk is het een smoesie om de mensen te kunnen pakken, als ze maar toch fouten. Nou lieve mensen, zo ligt het dus echt niet. Wat zegt hij van die profeet? Ik ga het hem uitroeien. En dan begint die vers 10 met een meervoudswoord. Zij zullen hun ongerechtigheid dragen. En wat is dat? De ongerechtigheid van de profeet is even groot als van de raadpleger. Dus heftig hè? Je houdt je zonde in je hart en je gaat naar de profeet, hebt God ook nog wat te zeggen. Voelt u hem? Voelt u het ook in jezelf? Maar God is banhartig. Hij schiet niet de bliksem in je kont als je zulke vragen stelt. Maar dan kun je wel voelen hoe God het voelt als je tot hem komt... en je houdt eigenlijk je afgoden vast. Als je maar volgt, hè. Maar zij, de meervoud... zowel de profeet als degene die hem komt raadplegen... met zijn schijnheiligheid. Opdat het huis Israëls niet meer van mij afwijken... en zij zich niet meer verontreinigen... met al hun overtredingen. Dus hij gooit die profeet uit zijn koninkrijk... En degene die hem raadpleegt. Weet u, die profeet profiteert vals. En degene die tot die valse profeet komt, die laat zich alleen maar zegenen. Ja, zegen, zegen, zegen. Je kunt bij een valse profeet altijd zegeningen krijgen. Maar je moet dus bij een profeet van de Heer komen. Die toetst of je werkelijk in zijn wegen wil wandelen. Vindt u het leuk om Ezekiel te lezen? Ik hoop dat je er vandaag mee begint. Wat wij zeggen, Louis? Oké. Ja. Nee. Verbond. Amen. Heb je het gehoord? Hij is trouw aan zijn verbond. Hij is zelfs barmhartig zolang u nog ontrouw bent. Maar hij laat je niet in het ongewisse. Maar hij zegt: "Weet wel als je voor mijn profeet komt." En je zegt: "Heb je hier dan nog een woord voor me." En je loopt daar nog naar de wilde buurvrouwen en daar nog naar, daar weet ik voor toe. Dan zeg ik: "Nou wordt het heftig in je hart." Dat is niet om je de kerk uit te sturen. Je moet namelijk erkennen wat er in je hart is. Is deze duidelijk? Die profeet die gaat eruit, maar ook die schijnheil die gaat eruit voor God. En waarom gaan ze eruit? Omdat het huis van Israël niet meer van mij afwijken. Die hebben profeten nodig en priesters die gewoon zeggen jongens dit is de weg in liefde om te wandelen. Stop met je buurvrouw en je buurman om daar fout mee om te gaan. Stop met elke valse begeerte. Stop met je nieuw eetstrijd. ...translendaten, meditaties en weet ik veel allemaal... ...om geesten op te roepen en dan je eigen lekker voelen... ...en denk je denkt, oh wat is dat lekker... De ...geest van God noemen ze dat dan. Maar dat is waanzin. Je kan elke geest oproepen die er is. Lieve mensen, opdat het huis Israël niet meer van me afwijken... ...en zij zich niet meer verontreinigen met al hun onvertredingen... ...dan zullen ze mij tot een volk zijn... ...en ik zal ze tot een God zijn luid het woord van Adonai jaar hè. Dus gooi die afgoder uit je hart. Bekeer je van je verkeerde wegen, hij zegt, dan zal dan wel ik je God wezen. Nou, ik weet wel als jaar wie je God is, laat de persoon uitkijken die naar je wijst, want hij versroeit direct de vinger. Je moet dus naar mijn kind wijzen of je moet eens naar mijn vrouw wijzen, dat ze niet kan koken bijvoorbeeld. Ze wat zeg je van me zo? Ja? Grapje maar. Hè? Maar de hou ik van, daar heb ik een verbond mee. Als je nou ontrouw wordt als vrouw, dan word je toch heftig jaloers. Want alle rijkdom die je aan haar geschonken hebt, die gaat ze delen met de buurman. Gaat helemaal niet. Lieve mensen, het wat hier aan de profeet bekend gemaakt wordt, is zo'n verhouding van jaren met zijn volk Israël. Hij is een verbondsgod en Israël overtreedt het verbond. Ezechiël 14 vers 12. Het woord van Jahwe kwam tot mij. Dus dat eerst was even een onderonsje tussen Jahwe en de profeet. Nou zit hij nu komt het woord van Jahwe tot mij. Mensenkind, wanneer een land, dat er staat niet Israël, een land tegen mij gezondigd heeft, door ontrouw te worden. En ik mijn hand daartegen uitstrek. Dus als de oorlog komt, is dat de duivel. De hand van God. Maar die geeft jouw tegenstander de ruimte om over je te komen. Normaal beschermt hij zich door het verbond. Beschermt hij zijn hele volk. Met dikke muren, daar kom je niet bij. Kijk maar naar Job. Er kon niemand Job aanraken. Ja, zegt Satan tegen God. Vierd, gek. Je hebt hem helemaal onmuurd. Maar je moet hem er maar eens zweren geven. Kijken of hij nog loopt te loven en te prijzen. Snap je het? Gods verbond is onze beveiliging. Even tussendoor. Mensenkind wanneer een land tegen mij gezondig geven en er ontrouw te worden en ik mijn hand daar tegen uitstrekt het de staf des broods verbreek en er hongersnood sent en daar mens en dier uitroei. Wie breekt de staf? God die breekt de staf van het brood. Hij is er geen brood voor jullie, geen oogst. En binnen de kortste keren eten de moeders hun eigen kinderen op. Dat gebeurt eigenlijk in Jeruzalem. Als ik de staf van het brood verbreken en de hongersnood zend en mens en dier uitroeien. En er zouden daar deze drie mannen zijn. Noach, Daniel en Job. Dan zouden deze door hun gerechtigheid slechts zichzelf redden. Luidt het woord van Adonai, Jare. Vindt u dit eerlijk? Echt waar. Echt waar. Je staat met je eigen zaakje voor God. En denk niet me voorganger red me wel of de profeet, want het waren valse profeten die hebben gezegd: "Vrede, vrede, geen gevaar. Je gelooft in Jezus, je bent een kind van God, al je schuld is weg gedaan." Ja. Maar het komt er niet echt lekker uit. En God ziet dat. Noach, Daniël en Job. Nou noemt hij dat hun gerechtigheid. Wat is nou de gerechtigheid van Job? Hoe hoorzaamheid? Zou nou Job nooit een foutje gemaakt hebben? Zou Daniël nooit een foutje gemaakt hebben? Zou Noach alles goed gedaan hebben? Nee. Juist, al vanaf Adam en Eva moesten ze dieroffers brengen die zagen uit op de Messias die komen moest, want die zou het echt offer brengen. Dus dat hele verbond vanaf Adam offeren in geloof op de Messias die komt. En God bedekt hun zonder en noemt ze weer rechtvaardig. Want ze bekeren zich van hun zonder en gaan verder. God vraagt van u en mij exact hetzelfde. Dus Noach, vul uw naam maar in, Wim, Piet, Jan, Marie, zal door zijn gerechtigheid. En wat is onze gerechtigheid? Het offerbloed van Jezus Christus en zijn gehoorzaamheid. God ziet mij met de gerechtigheid van Christus. Snap u? Dat is geloof. Dus Willem zal door Willem zijn gerechtigheid slechts zichzelf redden, luidt het woord van Adonai, Yahweh. En je zegt hier ja, al 14, vers 15. Wanneer ik, zegt Yahweh, wilde dieren in het land doen omzwerven, die het van kinderen beroven en het tot een woesternij wordt, zodat niemand er doorheen trekt vanwege dat wilde gedierte, wie doet dat? de hand van God. Er gebeurt niets in deze wereld, buiten de hand van God. En deze drie mannen zouden daar zijn, daar waar dus de kinderen beroofd worden en het wilde gedierte, zowaar als ik leef, moet je nagaan, God die eet zweert hier, zowaar als ik leef, leeft ja weer. Hij zegt het ook, zowaar als ik leef, als je dit gelooft, zegt hij, zwaar als ik leef, Zo waar als ik leef luid het woord van Adonai Yahweh. Zij zouden zonen nog dochters redden. Zij zelf alleen zouden gered worden. Maar het land zouden moesten uit worden. Wie wordt er gered, lieve mensen? Kun je je kinderen meenemen? Echt niet waar. Weet je waar u mag vertrouwen? Tot ze leerlingen van Yahweh worden. Want dat zeggen we tegen Yahweh. Vader, dank u wel dat u maar kinderen gaat onderwijzen. Daar vertrouwen we van op. Nou, denk erom eens aan, wanneer je je kinderen gaat onderwijzen, dan laat hij alles zien wat nodig is, zelfs het op de neus op de straat. Ze zullen weten een keuze te moeten maken. Maken ze die keuze niet, kan je er niets aan doen. Door uw gerechtigheid wordt gerekend. Exact hetzelfde als met eh uh, Noach, met Daniël en met Job. Ik heb een vraag. Was nou Jo eh uh, Noach een Jood? Nee hè? Was geen Jood hè? Goed. Was nou Daniël een Jood? Ja, natuurlijk. Hij kwam uit de stam van Juda uit het het koninkshuisige geslacht. Omdat hij de zoon van de koning was, het nageslacht ervan werd hij uitgevoerd en kreeg hij een speciaal plekje bij de koning van Babel. Dus Daniël was een Jood. Was Job een Jood? Nou well, nee, die leefde voordat Israël eh uh, Israël werd. Want Israël zijn de kinderen van eh uh, van Jacob. En in die 12 kinderen van Jacob is er één stam die Juda heet en dat zijn dus de Joden. Dus was eh uh, Jop een Jood? Gaat het verbond van God nou alleen over Joden of over Israël? Echt niet waar. Was Adam een Jood? Ook niet, bent hij een Jood? Echt niet waar. Maar we dienen wel de God die zich aan de Joden geopend maart heeft. Aan Hans Israël. En er een verbond mee gesloten heb. En die heeft gezegd door het bloed van mijn zoon Yeshua. Geef ik ook de vreemdelingen de kans om aan te sluiten in het verbond wat ik met hun heb. Wij zijn dus de vreemdelingen binnen het verbond. Wat God heeft gesloten met Abraham, Isaac, Jacob. Die wordt Israël. Zo zijn we een volk van de Heer. Vindt u het leuk om het zo te horen? Wij zijn Israël. Ook al ben ik een Nederlander. Hij zegt hier 14 vers 17. Dat gaat nog weer verder. Of breng het zwaard over het land. Of ik breng het zwaard over het land en ik zeg zwaard, gij zult in het land rondtrekken. Ik roei daar mens en dier uit. Het is oorlog. Het zwaard is oorlog. En die drie mannen zouden daar zijn. Nou zegt Jaweh, zowaar als ik leef en hij leeft. Amen. Luidt het woord van Adonai Yahweh. Zij zouden zonen nog dochters redden. Zij zelf alleen zouden gered worden. Echt waar, je redt je kinderen niet. Zij alleen, die drie mannen alleen als die zeiden. Zij alleen zullen gered worden. Gaat u nog een keer beginnen? Wij zeggen dan wel eens één keer wat tegen onze kinderen. Hè? We vinden het vervelend, dat moet ik dan nog een keer zeggen. Ja. Dan zeg je het tweede keer. En het, moet ik het nou weer zeggen? Heb je geen orde? Hij behandelt zo zijn volk. Want er staan dus een paar leiders van Israël voor de profeet. Kun je je het voorstellen dat hij links een klap geeft, rechts een klap geeft, links een klap geeft? Of zou ik de pest in het land sturen en stort mijn gimmigheid bloedig over en uit om daar mens en dier uit te roeien? Hij praat over zijn vrouw, Jeruzalem. Ik heb er een verbond mee. Maar ze gaan met allerlei volkeren, gaan ze dus ontuchtige relaties aan. Waanzinnig. Als hij de pest stuurt. En Noach, Daniel en Job waren daar. Zo waar ik leef, zegt Yahweh. En hij leeft. Luidt het woord van Adena en Jade. Zij zouden zo nog dochter redden. Zij zouden door hun gerechtigheid alleen zichzelf redden. Ik denk dat we het vandaag niet harder kunnen zeggen. Dat is niet om de gemeente te plagen, maar om je positie te bepalen waar je staat. Ga je nou door de wet gered worden? Echt niet waar. Het is Gods barmhartigheid en genade tot hij de weg laat zien ten leven. Maar zeg dan niet: "Oh, dan heb ik leven ontvangen door het bloed van Yeshua." Prijs de Heer, halleluja. En je gaat hier door de rode lichter rijden. Of je houdt dingen in je hart, denk nou eens iemand ziet het toch. Ik kan hier rust in mijn handen mogen doen. Maar je komt voor de profeet vragen, heeft de Heer nog een woord voor me? Nou zegt de Heer: Ik zal die even een woord gaan geven. Ik roeu je uit uit Israël. Of je moet je dus je aanstoot in je hart moet je wegleggen. Heerlijk dat Bijbel lezen met mekaar. Dat is het heerlijkste wat je kan doen. Maar je moet het zelf ook doen. Als je vanmiddag thuis bent, en je weet niet wat je doen moet op zaterdagmiddag, pak de Bijbel en zeg tegen je man, je vrouw, ik ga nu minimaal een uur lezen en ik ga over om mijn eigen naam invullen. Zoals Yahweh tot mij spreekt. En ik ga doen wat hij zegt. Want ik behoor tot Israël. Ezekiel 14 vers 21. Zo zegt Adonai Yahweh. En toch. Al zend ik ook mijn vier zware gerichten. Dat zwaar. De honger. Wild gedierte. De pest. Naar Jeruzalem. Om daar mens en dier uit te roeien. Zie. Zij dan zullen daar overblijven die ontkomen die er uitgeleid worden zonen zo wel als dochters zie zij zij zullen tot nu uitgaan gij zult hun handel en wandel zien luister goed mensen en getroost worden over het onheil dat ik over Jeruzalem heb doen komen al wat ik daar over heb doen komen wie zegt dat die deze tekst kan snappen Hij roeit Jeruzalem uit door de pest, door het zwaard, door de honger en noem erop. Dat zijn de vier wapens die God gebruikt. Dan zegt hij: "Er zullen nog uitkomen die overblijven, zonen en dochters." Dus er zullen daar nog zonen en dochters uit zien komen uit dat oordeel wat God brengt over dit goddeloze land. En wat zegt hij dan? "Gij zult hun wandel en handel en wandel zien en getroost worden. Heb je al een antwoord hierop? Ik denk dat het antwoord u zal verbazen. Hoe gaan wij nou getroost worden door de zonen en dochters van Israël die uit die ellende komen? Hoe gaat Israël nou ons troosten die dit op een afstand hebben gezien? Want het is niet mooi hè wat er gebeurd is. Ja, zegt hij, zij zullen u troosten wanneer gij hun handel en wandel zult zien. Hoe kan dat nou? Zij zullen u troosten als u de handel en wandel ziet van hen die uit dat Jeruzalem komen, wat totaal vernietigd is door Gods oordeel. Ja, zegt hij, gij zult weten, weten, ik onderstreep het, Dat ik niet zonder oorzaak gedaan heb, al wat ik er gedaan heb, luidt het woord de zeren. Dus wat troost ons nou? Maar waarom troost je dat nou als je dan die mensen ziet? Zijn dit nou rechtvaardigen of handelen ze nog steeds goddeloos? Moet je even over nadenken. Zij komen dus onder dat oordeel van God, waarin hij alles vernietigt laat je ook nog getuigen komen. Stel nou voor, laat ik het alleen maar voorstellen. Dit zijn mensen die komen dus uit Israël wat vernietigd is, uitgeroeid wordt door de Allerhoogste omdat ze verbondsontrouw waren. Hij stuurt ze de hele wereld in. Nou komen daar nog mensen bij u in de buurt en daar zul je aan hun zien aan hun handel en wandel. Daar zullen we weten dat wat God daar gedaan het niet zonder oorzaak was. Zou je mogen zeggen dat we het goddeloze gedrag zien van degene die dan door Jeruzalem ontvlucht zijn? Die zo intens goddeloos doorgaan dat ze nog de les niet geleerd hebben. Dat je zou zeggen, tjonge jonge, geen wonderen zeg dat God dat heeft geslagen door de honger, de pest, het zwaard. Met alle respect, ik ben in Israël geweest. Ik heb ontzettend veel goddeloosheid gezien, nieuw aids, alles wat er is. En ik zegen dat volk in de naam van Yeshua. Ik zal ze ondersteunen om ze te helpen. Maar door hun goddeloze gedrag. Zelfs wat er nu nog is. Zeg je hoe is mogelijk. Als dit gedaan is met het volk. En ze leven nog zo. Er zijn er ook rechtvaardigen. Er zijn ook nog orthodoxe joden die Yeshua helemaal niet kennen. Maar die houden vast aan de weg van de Heer. Het zijn hele beminderlijke mensen. Maar er zijn ook natuurlijk seculiere joden. Zo goddeloos. ...als Amsterdam en Rotterdam... Als, ...als Sodom en Gomorra... ...als je naar hoofdstuk 16 gaat lezen... ...wat God daar gaat spreken... ...over die ontrouwe vrouw... ...hebben we een hekel aan Joodse mensen? Echt niet waar, we zullen ze zegen... ...als alle kanten... ...ze zullen uit onze handelwijze zien... ...tot we een Yahweh aanbidden... ...daarom zegenen we in de naam... ...daar staat in vers 23... ...gij zult weten... Dat ik niet zonder oorzaak gedaan heb, zegt Yahweh. Al wat ik hun heb aangedaan, is niet zonder oorzaak geweest. Het was wat ze in hun hart hadden, wat hun tot ongerechtigheid verleidde en het ook deden. Luidt het woord van Adonah, Yahweh. Je zal het weten en je zal het herkennen. Zeg je inderdaad, God is rechtvaardig. Hij is zo rechtvaardig dat hij die overspelige vrouw... Ja, dat gaat dadelijk in hoofdstuk 16 komen. Ik wil hem er niet vooruit gaan preken, want... We gaan er aan een paar sabbat te gaan moeten over hebben. Dan zou je zien hoe jaloers God is op die vrouw die die getrouwd heeft, die die schatrijk gemaakt heeft tot aan het koningschap van David en je en samen mo toe. En die vrouw gaat met al haar wilde op de pleinen van de stad zitten en ze doet de benen wijd zo ordinair staat er in het Hebreeuws en ze ontvangt elke aarde bier. Hij is jaloers op een verschrikkelijke wijze en hij geeft ze over in de handen van haar minnaars. Dus met elke afgod waarmee daar eens een vrouw aan de gang gaat, hij neemt ze bescherming weg, hij zegt laten dan je minnaars je maar helpen. Nou, die vrouw die wordt uitgekleed tot op het bot. Ze slachten ze, hun kinderen snijden ze uit de buik. Als je gaat lezen wat er gebeurt, dan zul je begrijpen waar we het vandaag over hebben. Hij is jaloers. Net zo jaloers als u zou zijn als je vrouw je verlaat. Maar het huis Israëls die zegt, wil u goed luisteren? Ik pak nu ineens Ezechiël 18. Ik maak een sprong, alleen maar om de prekening achter ze ronde, want ik zit 5 minuten voor mijn tijd. Het huis Israël zegt dat volk van God de weg des Heren is niet recht. Bent u bereid om dit mee te zeggen? Durft u dit nog te zeggen? Het weg van de Heer is niet recht. Zijn mijn wegen niet recht? Huis van Israël, vraagteken. Zijn niet veel leer uw wegen niet recht? Voelt u de discussie? Je moet het met je eigen namens invullen. Je moet nou eens zo voor de profeet komen om te vragen. Hier heb je nog een woordje voor me. Nou, je wordt daar niet goed van aan dit woord. Ik denk dat je je eigen hefte gaat bekeren van alle slechte streken die je hebt. Nou zegt hij, daarom zal ik. Dat is Yahweh, uw richter, huis Israëls. Ieder naar zijn eigen wegen luidt het woord van Adonai Yahweh. Hé, hey, er komt de oplossing. Bekeert u, wendt u af van al uw overtredingen. Dan zal u dat niet een struikelblok tot ongerichtigheid worden. Weet u dat dit genade is? Dat zegt hij tegen die mannen die voor hem komen. En er zit er nog een deel van Juda in Jeruzalem. Daarlijk wordt die koning die wordt een beetje die wordt helemaal ontrouw ook naar de koning van Babel, terwijl de profeet zegt: blijf nou zitten, ga niet opstaan, want zo wilde de Here het nou eenmaal. Echt waar mensen. Ze worden nog gewaarschuwd wat stukje Jude wat er zit. Bekeer je nou, leg die ongerechtigheden van je af. Ja? Opdat het niet een struikelblok tot echt ongerechtigheid zal worden. Werp alle overtredingen die gij begaan hebt van je weg. Vernieuw uw hart en uw geest. Hey, dat lijkt wel een Nieuwe Testament of niet? De Heer zal ons een ander hart geven of niet? Een andere geest geven of niet? Dat is Nieuw Testament, weet u wel? Gaan we de Heilige Geest ontvangen en dan gaat God ons een heel nieuw hart geven. Hij gaat de wet in ons hart schrijven. Hoe doet hij dat? Dat doet hij op het moment dat u bereid bent zich te bekeren van het overtreden van zijn geboden. Denk niet zoals christenen en charismatischie zeggen: "Halleluja, prijst de Heer, ik heb een nieuw hart gekregen." Want zo schrijft God je hart niet. Je moet je bekeren van waar God zegt dat je mee moet stoppen. Moet je gewoon bekeren en zo kan je Gods wet in je hart laten schrijven. Wat zegt hij hier? Werp al je overtredingen die je begaan hebt van u weg en vernieuwt uw hart en uw geest. Wie gaat dat doen? Dat bent u aan het doen omdat je je overtredingen weggooit. Waarom zou het? Ga je sterven, huis van Israël. Ik heb een verbond met je. Je bent mijn vrouw. Is die hechter of is die niet heftig? Hij zegt: "Bekeer je nou. Zelfs al die afgoden die ze dienden. Je moet eens weten wat er gebeurde. De kinderen werden aan de moloch geofferd. Gewoon kinderen in vuurige armen gelegd. Hoeveel van ons hebben niet gezien in onze omgeving waar geaborteerd wordt? De er vloeit bloed van kinderen. Waanzinnig. Er zijn zoveel dingen waar we ons hebben overgegeven in de in ja, in wat de wereld leert. Lieve mensen, werp je overtredingen die je gedaan hebt van je weg. Heb je fouten gemaakt die je herinnert? Buig je hoofd voor de Heer en erken nou zonde en schuld en zeg dit gaat nooit meer gebeuren. Ik weiger nog deze afgode in mijn hart te houden. Ik kies ervoor om in de wegen van Jaweh te wandelen. Zo schrijft Jaweh in uw hart. Vind je het mooi als je dit leest? Vernield uw hart en uw geest. Waarom zou jij sterven, huis Israëls? Want ik heb geen welgevallen aan de dood van mensen of die sterven moeten, luidt het woord van Adonai Yahweh. Daarom bekeer je opdat je leeft. Denk ik dat Yahweh het leuk vindt? Het zwaar te sturen, de honger en de pest sturen. Hij zei, ik wil dat je je bekeert. En die mannen, die komen naar die profeet... ...hebt de Heer er nog een woord voor ons? Hij wil alleen maar zeggen, bekeer je nou? Dan had dat laatste stukje van Juda... ...nog niet weggevoerd naar Babel. Want als je bekeert, had dat goed geweest. Als er in je eigen leven nog dingen zijn... ...bekeer je er dan van vandaag mee? Of als je vanmiddag thuis bent... ...ga naar je binnenkamer toe... ...en ga nou een de Heer vragen... ...wil al mijn ongerechtigheden in mijn geest geven... ...opdat ik ze je nog een keer kan zeggen en dat maak ik heel er afgesluiten zaken afgesloten zaken. Ik kies er vandaag voor om te leven naar uw wil. Ben je dan wettig geworden? Nee, dan ga je gewoon handelen overeenkomstig de wet. Bent u wettig als u voor het rode stoppen stopt? Oh nee, dat is gewoon wettig. Ben je wettig als je links gaat rijden of rechts gaat rijden? Nee, je bent wettig als je rechts rijdt. Als je links gaat rijden heb je echt een probleem. Heb je echt een probleem. Levensgevaarlijk. Je moet gewoon doen wat Yahweh, onze God, zegt. Hij is God en buiten hem is er geen God. Hij heeft ons genade geschonken. Hij is met ons een huwelijk aangegaan. Dat heeft het bloed van zijn zoon gekost. We zijn de gemeente van Yahweh gekocht en betaald door het bloed van Yeshua. Amen. Laat dan de vreugde van Yahweh uw kracht zijn om in volle blijdschap te lopen. Stop met elke depressie, want je kan beslissingen nemen om te zeggen ik ga nu naar de wegen van de Heer handelen. Amen. Amen. Amen. Guys nice be